Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We staan er in de komende herfst en wintermaanden slechter voor wat betreft corona dan verwacht. Dat schrijft het Outbreak Management Team in een advies aan de regering. Na de cijfers van vandaag 48% meer besmettingen in de afgelopen week. Volgens het OMT is er een grotere mate van onzekerheid. Ze verwachten dat meer mensen zullen worden opgenomen in ziekenhuizen en op IC's... Een ontwikkeling die het RVM goed in de gaten houdt. Waar we vooral naar kijken is of het aantal ziekenhuisopnames ook fors toe gaat nemen. Nou dat is op dit moment nog niet zo. We zien wel een lichte stijging. En we kijken vooral nauwlettend van hoe zich dat ontwikkelt. De experts van het OMT adviseren om nu al niet verder te gaan versoepelen. Botresten die op de Noordzee door vissers boven water waren gehaald... zijn van een man uit Kampen die al 3,5 jaar werd vermist. De man van 81 ging in april 2018 wandelen, maar kwam nooit meer terug. De familie hield er al rekening mee dat hij niet meer zou leven. Hoe hij in de Noordzee terecht is gekomen is niet duidelijk. 30 vrachtwagenchauffeurs zijn vandaag op de bon geslingerd. Ze reden door de Wijkertunnel in Noord-Holland. En dat mag sinds vrijdag tijdelijk niet. Op dit moment repareert Rijkswaterstaat een defecte ventilato ventilatoren in de tunnel. Een ongeluk met een vrachtwagen of touringcar zou veel rook kunnen opleveren. En dat kan nu niet uit de tunnel worden geblazen. Vrachtverkeer moet voorlopig dus omrijden. En vanmiddag verscheen de trailer van de film... die mensen in de koude wintermaanden zouden moeten streamen bij de kerstboom de remake van Home Alone. Home Sweet Home Alone heet hij. De film is grotendeels hetzelfde als het origineel... maar volgens de makers weer helemaal van deze tijd. Met opvallend veel Britse acteurs. En een van de boeven is een vrouw. Volgende maand is de reboot van Home Alone te zien op Disney+.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz op de zondagochtend natuurlijk tussen 10 en 12 samenstellingen presentatie, Auco Beuving. En ja, we gaan er weer een mooi programma van maken. We hebben vogels van diverse pluimage zoals dat heet. En de rode draad van het programma is eigenlijk een beetje Jazz in China dat de moeite waard, zal je afvragen... nou, ik zal een paar voorbeeldjes laten horen... en daar uh, zit een hele bekende Chinese jazzmuzikant tussen. En uh, ja, verder zijn er natuurlijk... Uh, het, het, het, het, het thema China komt ook terug in een aantal songs... onder andere van Alexander Beets Quartet... Mr. Eker en de Paramount Jazz Band, Julia Fordham... En uit de oude doos heb ik iets klaargezet. Rogier van Otterlo ooit een prachtige CD gemaakt. 1978, Tin Pan Alley. En daar staan hele mooie nummers op. En dat wil ik toch ook weer eens even in de herinnering brengen. Dave Crushen, China Moses, The Hot Sardines. Kerry Mulligan, Phil Woods. Nou, maar natuurlijk ook nieuw, want dit is altijd een mix van oud en nieuw. The Lady Bird Orchestra. Mark Johnson, je kent hem wel, de bassist. Otto uh, Mark Ribbett. Kortom, het uh, beloofde een mooie uitzending te worden. En We begonnen met uh, Paolo Conte, Place Jazz. En uh, Hij zong er niet bij, gelukkig, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar dit was wel een aardig nu. De, de klarinet uh, kon je duidelijk horen. Kwinkelier, uh, dat zal ik maar zeggen. Komt van een cd'tje 2009. Paolo Conte, Place Jazz. Uh, als je zo naar. Nou, buiten kijkt de laatste dagen, dan kan je toch wel zeggen... summer is over. En dat zei Gary Mulligan ook. Luister maar. at the village vanguard. En het nummer is Summer is Over. Had dus die Springfield ook niet een keer zo'n hitje daarmee. Summer is Over. Maar was wel heel anders. Ik had dat al beloofd. Uh, iets uit China. Deze keer. Uh, we gaan steeds verder weg. Uh, Noorwegen hebben we gehad. De, de Polen hebben we gehad natuurlijk. Italië. Uh, Engeland niet te vergeten. Amerika. Maar ook in China uh, uh, wordt jazz gemaakt. En uh, nou, Shanghai kent als uh, enige stad in China een lange jazz-traditie. Uh, in de jaren uh, dertig speelde al een uh, soort jazz-orkestje. En uh, ja, dat, is, dat zijn eigenlijk mooie klanken. Maar tijdens het communistisch bewind is dat natuurlijk een beetje uh, uh, uh, verdwenen, die koloniale klanken. Maar in, in de tachtig jaar begint de jazz in Shanghai toch weer een beetje op te komen... En inmiddels zijn er al aardig wat uh, ja, bandjes en uh, artiesten die de jazz spelen. En ik begin eigenlijk met een John Huey. En the, the Love You Can Not Get komt van een cd Shanghai Jazz Verzamelaar uit 2005. En de zanger is Ginger Zheng Xi I Ixiana. Ja, De uitspraak zal niet helemaal goed zijn, maar de klanken zijn leuk. Ja. With 像梦里春花留下一点踪影 ...maak ik met de Chinese jazz... ...Shanghai Jazz uit uh, mooie muziek... ...de zangeres Ginger Cheng chi Xiano, Ja, mooi om te horen. En wat ook mooi is om te horen... ...is uh, een van mijn favoriete crooners... ...en die naam heet... ...en heet Johnny Hartman. En uh, die heeft uh, diverse LP's uitgebracht... ...en uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk allemaal pareltjes... ...en ik ga het een nummertje draaien... Uh, ...I cover the waterfront. Away from the city that hurts and mocks I'm standing alone by the desolate docks In the still and the chill of the night I see the horizon, the great unknown My heart has an ache, it's as heavy as stone Will the dawn coming on make it light? be coming back starless sky above was natuurlijk Johnny Hartman. En dat was van een uh, cd'tje... LP moet ik eigenlijk zeggen, maar is een cd geworden. Love Everybody. En daar spelen wel bekende jongens op mee, hoor. Ik zie onder andere Dave Krushen staan op uh, de piano. En uh, die komt ook later terug in deze uitzending. Uh, dit is altijd een mix van oud en nieuw. En deze keer heb ik wat nieuwe dingetjes klaargezet. Julian uh, uh, Lijge. Een gitarist. En die heeft een cd uitgebracht. Squint. Uh, dat is een mooie cd geworden en daar zat een aardig nummer op. Dat heet Boos Blues. Komt-ie. nieuwste cd is Quint en uh, ja die is 2021 natuurlijk en uh, volgens mij is het uh, sinds 2009 zijn zesde album die hij uitbrengt. Dus de moeite waard. En uh, ook iets uit het noorden deze keer de, de Lady Bird Orchestra en dat is een jonge frisse band die melodieuze jazz schrijft met explosieve melodieën en kenmerkende teksten. Het Sextet is eigenlijk gestart in uh, 2017 in Oslo. Met leden van de band als Kongle Trio, Master, Okwe, Damata, Oslo 14 en Mall Girl. Uh, nou, ze maken mooie muziek. En ik heb van hun uh, cd iets uitgezocht. En ik moet even kijken hoe dat heet hoor. Want dat moet ik toch even zien weer. De Ladybird Orchestra, Fast Train Jungle. Ook een nieuwe cd trouwens. de Lady Bird Orchestra... En, uh, ja, van hun cd Fly. cd uit 2021. En ja, dat is wel grappig. Je hoort toch dans van die trein erin. Uh, mooi gedaan. Uh, iets heel anders. Een zangeres, misschien niet zo bekend... Francisca Camus. En het nummer is wel bekend. Route 66. If you ever plan to motor west, Travel my way, take the highway that's the best get your kicks on a route to 66 well it binds from chicago to la more than two thousand miles all the way get your kicks on a route to 66 Now you go through St. Louis and drive in Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Facts of Arizona. you and keep you in mind Uh, en uh, Judith Nijland. Uh, dat was de Alexander Beets quartet. En dat komt Traveling Light. Heette de CD 2013. En ik zei het al. China is een beetje een rode draad. Showboat to China. Uh, ik heb eigenlijk niet paraat wie er allemaal mee speelde in zijn kwartet. Maar volgens mij is dat op de bas in ieder geval zijn, de Marius Beets. Dat weet ik nog wel uit mijn hoofd. Uh, nou ja, als we dan toch bij wat zangeressen zijn. Dan kom ik bij mijn bekende zangeres. China Moses. En haar moeder heet... Uh, Volgens mij Didi Bridgewater. En uh, uh, haar oma heet, dacht ik, da uh, Dina Washington. Dus als je in zo'n familie geboren bent, dan heb je over het algemeen wel een aardige stem. En wat nummer kies ik van haar? Ik kies van haar het nummer uh, uh, uh, Dinah's Blues and That's One for Dinah. CD uit 2009. En dat doet ze samen met Raphaël Le Mounier. komt die? China, Moses. couldn't do. Had to swing it another way, Look became that Donna, that girl who sang the blues. There may be a lot China Moses is een dochter van Didi Bridgewater en Didi Bridgewater is weer een dochter van Dina Washington. En Didi Bridgewater ging nogal vaak op tournee, want ze is een hele bekende jazzzangeres. En die China werd verzorgd door haar grootmoeder en op een dag bladerde China door de plaatverzameling van haar oma en vond een plaat en zette die op het was een van Dina Washington zelf. De grootmoeder was natuurlijk geschokt. Ze vond de muziek veel te suggestief voor zulke jonge kinderen... en tedere oortjes en nam de plaat weg. Maar die, uh, die China Moses is nog een echte jazzzangerest geworden. En dit is uh, samen deze, dit samen met... even kijken hoe die ook alweer heette. Uh, een big bandleider, uh, Raphaël Lebonier, die speelt op de piano. Mooi, mooi, mooi. Ik had gezegd China en dan kom ik bij Pang Fei, een, een bekende uh, violist, maar ook pianist en arrangeur. En die heeft ook hele mooie muziek gemaakt in China... en wordt gerekend tot de grote mannen in de jazz. Night in Shanghai... Vij is de grote manier in China. Die heeft er ja, ook... Ge Allerlei dingen voor de Olympische Spelen gearrangeerd en in elkaar gezet. Er is echt een violist, een pianist en arrangeur die er wat van kan. En ook op deze cd hoor je hem aardig op zijn viool meespelen in de jazz. En hij speelt ook weer mee op een cd van Coco Zhao. Uh, en Dream Situation heet die cd, cd uit 2006. En die Coco Zhao is wel een bijzondere figuur opgevoed door ouders... die een achtergrond hadden in de traditionele Chinese opera... En uh, ja, Zelf hield hij nogal van westerse klassieke muziek. En zo rond 1995 uh, uh, begon hij in clubs in Shanghai. En daar kreeg hij veel bijval. Het is wel een bijzondere figuur. Want volgens mij is het een man. En hij trad toch vaak op als Coco Uzao. En hij speelt ook volgens mij de uh, bas. Maar ik, dit is een, een, een cd waar hij als Coco Zhao als een vrouw... Het klinkt, hij, uh, hij klinkt ook al echt als een vrouw. En van die cd het nummer Full Moon uh, Blooming Flowers. Coco Zhao. die pang uh, uh, is natuurlijk geweldig, maar ik had Koeko zou beloofd. Ik draai druk op de verkeerde knop, komt ie. 笑傲醉 Ja, mooie opname en uh, ze slagen erin de Aziatische zang... en de hedendaagse Amerikaanse jazz uh, aardig te verbinden. te kruisbestuiven, zou ik bijna zeggen. Mooi werk van uh, Coco Zhao en Peng Fei. Het is, ja, ja, mooie muziek is dat toch. Uh, nou, ik zei al China en dan kom ik uit bij Mr. Aker Bilk. Die heeft een, een, een song die heet uh, China Boy... Mr. Aker Bilk en de Paramount Jazz Band. En laatst kwam ik erachter dat dat Aker eigenlijk staat voor vriend, volgens mij. Het is een soort slang, uh, Engelse slang. Akers is slang voor vriend. Mr. Aker Bilk en his Paramount Jazz Band, China Boy. Mooie muziek van Bill Aker. En uh, uh, speelt natuurlijk op de klarinet. En het uh, laatste nummertje is een bekende pianist, Bill Charlotte. Een uh, hele bekende pianist. En dan laat ik nog een keer uh, een nummer van horen. Uh, even kijken hoe dat heet. On a show, Slow Bow to China. Bill Ik hoop dat je... Uh, we gaan er met deze muziek uit. Ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent. We gaan dan door met wat Chinese uh, muziek. Met Chinese achtergrond. Maar ook, ook hier van Otala, Roda Scott. Uh, Mark Johnson. Uh, uh, Julia Fordham, uh, Shelley Manne. Amy Winehouse natuurlijk. Dave Crushen, Te veel om op te noemen. Ik zou zeggen luister nog even naar Bill Charlop. En uh, tot na de klok van 11 uur.